Een superduur medicijn tegen Thai-slijmziekte wordt toch vergoed. Het medicijn dat Kaftrio heet kostte bijna 200.000 euro per patiënt per jaar. Veel te veel, vond ook demissionair staatssecretaris Blokhuis. Na aandringen van het kabinet heeft de fabrikant van het middel de prijs verlaagd... waardoor het nu wel in het basispakket van de zorgverzekering kan. En daar is Marijke, die het medicijn nodig heeft, heel blij mee. Kaftrio is een medicijn dat nog beter is dan onze huidige medicijnen. Dus daarom is het supergoed nieuw. Hierdoor kunnen we een veel normale leven leiden. Uh, gewoon werken, sporten, dus het leven wordt gewoon voor ons een stuk beter. En daardoor zijn we minder ziek, liggen we minder vaak in het ziekenhuis. In Nederland hebben ongeveer 1400 mensen slijmziekten. en ieder jaar worden er 40 baby's geboren met die aandoening. De politie heeft voor het eerst een 3D-afbeelding gemaakt om een verdachte op te sporen. Met het hologram hoopt de politie de man te vinden die in 2010 twee meisjes in Vlaardingen en Schiedam verkrachtte. De 3D-afbeelding is gebaseerd op een compositietekening en wordt onder meer gedeeld op social media. Door de man levens echt te maken, hoopt de politie na elf jaar alsnog de zaak op te lossen. En nu de Sint weer lang en breed het land uit is, is voor veel mensen de zoektocht begonnen naar de perfecte kerstboom. Nu kan je natuurlijk langs een tuincentrum gaan voor een kant-en-klare boom, maar als je toch een verse variant wil, moet je naar de Schorse Duinen. Daar mag je namelijk zelf je eigen boompje omzagen en daar zijn de boswachters maar al te blij mee. We willen heel graag ruimte maken. We hebben als uh, staatsbosbeer de taak om uh, de heidegebieden uh, te beschermen. En als we niet uitkijken, dan uh, neemt het bos eigenlijk alles over en doordat we die dennetjes Weghalen krijgt de heide dan weer de ruimte om te groeien. En daar, daar profiteren we allemaal dieren van die we anders niet zouden zien. Het is eigenlijk heel blij dat de bomen nog een tweede leven krijgen bij de mensen thuis als kerstboom. Je kan trouwens niet zomaar op eigen houtje het bos in gaan om een kerstboom te halen. Zagen mag alleen op afspraak. Het weer vanavond is het eventjes droog, maar in de nacht komen er nieuwe buitenland binnen en koelt het af naar een graad of twee. Morgen bewolkt en vooral in het regen in het zuiden, mogelijk ook met natte sneeuw. Het wordt maar vier graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zelf een aai op de bank met Netflix Te weinig de dat ik altijd niet meer...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 We hebben natuurlijk ook uh, gewoon muziek wat een beetje in het eerste uur. Ja, dat kabbelt altijd een beetje lekker uh, door. Hier en daar een beetje up-tempo. Bijvoorbeeld deze van Slammerhoes en Rubik's. A way out. A chance to redefine. You offered me to doors of a I'm Here and there, in every way. Now all of my friends they worry and call. While me and Aristotle get wasted and we talk.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 in this far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 Can inside.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 en ik had alleen, eigenlijk nog alleen maar hele woeste plannen uh -huh. in mijn hoofd, ja. Ja, uh, en daar komt eigenlijk uh, nu even... Dat, ja, dan wordt het weer gewoon een streep door de rekening heen gehaald, als ik het zo uh, Ik gewoon uh, thuis met chocolademelk en uh, slagroom en uh, <lacht> dat zit uh, <lacht> mijn verdriet weg te eten. Ja. Maar ja, uh, het, het valt in mijn geval wel mee, omdat ja. ik ook... Oh, ik ben natuurlijk...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 ik weet je al ik, ik, ik voelde het weer helemaal het is van ja we gaan het doen ja oh, nou ja wat ja, een prettige prettige we wetenschap in dat in dat opzicht dus toch ja ja, ja nee absoluut en ja. Is ook, weet je, kijk we hebben ook nog digitale platforms en we hebben ook nog we hebben ook nog jou hè de radio ja. Ja. ja ja dus ja. ik kan weet je als ik niet kan spelen kan ik heus kan ik heus nog wel wat uitbrengen dan, ja. dan zijn er ook nog andere mensen ja. die uh, naar Rome leiden maar, uh, ja, live spelen is...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 You. Okay, Ralph Spearman it, uh, reminds me of you.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 they are still and so just let them be closure oh i prayed for the nights i couldn't sleep Yeah. Hey. Still the fire The sparks Remind me of you You put me down to the wire Like a phoenix From the flames Who But I don't regret a single thing When December came We grew up there Day one less than in the winter rain, we were seventeen and yet so naive. We were trying, we were trying. with you